In de buurt van Den Haag Centraal zijn pro-Palestijnse actievoerders vanmiddag het spoor opgelopen. Daardoor was het treinverkeer korte tijd verstoord. Volgens de NS ging het om zo'n 15 demonstranten en zijn ze door de politie van het spoor gehaald. Een woordvoerder erkent het recht van demonstratie, maar zei ook dat het spoor geen handige en zeker geen veilige plek is daarvoor. Inmiddels wordt het treinverkeer weer opgestart. Door Israëlische beschietingen in Gaza zijn volgens Hamas in een dagtijd 83 doden gevallen. Ongeveer de helft zou zijn omgekomen in de buurt van de omstreden punten waar voedsel wordt uitgedeeld. Aan de afgelopen 24 uur zouden ook 7 mensen zijn omgekomen van de honger. Het aantal van 83 doden is niet te controleren, maar ziekenhuizen bevestigen bij internationale media dat er de afgelopen dag door Israëlische aanvallen tientallen doden zijn gevallen. Na de netwerkproblemen van gisteren bij Odido hebben sommige klanten ook vandaag nog last. De telecomprovider dacht dat de storing verholpen was. Maar in de omgeving van Gouda en Zoetermeer werken nog niet alle antennes goed. Gisteren hadden klanten problemen met mobiel bellen, sms'en en internetten na onderhoudswerkzaamheden. Odido werkt nog aan een oplossing en kijkt naar compensatie voor getroffen klanten.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 Met nog twaalf minuten te gaan, er zijn er nog geen tijden gezet. Dus uh, daarover zometeen meer informatie in over andere Formule 1 en race nieuws. Uiteraard ook uh, meer in de Pit Report, zometeen met René Lawson. Zo rond en nabij kwart over vier. Verder hebben we ook nog een gesprek met Ben Veuge over in gesprek met... ...wat morgen wordt uitgezonden hier bij ZFM. En uiteraard spreken we ook nog met Fred. Hij is er dan weer voor de laatste keer voor zijn vakantie met Entertainment for You. En we proberen ook nog wat aandacht te besteden aan het Kennen Dieren thuis hier in Zandvoort. Dat allemaal in de derde uur van dit radioprogramma. Leuk dat je erbij bent en hou je radio aan. Hè. Dit is ZFM, al 35 jaar hier.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 Al me op, Neem me mee, ik wil een bubbel voor ons twee. Ik wil uren als minuten in een huisje aan de zee. Jij weet ik de branding, we zijn nooit zo vrij geweest. Er komt niets of niemand tussen ons cliché. Een huisje aan de zee.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 met de tuin en in mijn rug Wil ik nooit, nooit, nooit meer terug Hou me op, neem me mee Binnen we voor voor ons twee Ik wil de uren als minuten in een huisje aan de zee Jij de los, ik de brandingen zijn nooit zo vrijgeleg En dan moet je wel wat geld meenemen hè, voor een huisje aan de zee en dan wil je zonder daar mogen we best trots op zijn. Dat we zo mooi aan het water zitten en kunnen genieten van zonnezee, strand en ZFM al 35 jaar. Zodra gaan we naar Rendell voor de Pit Reports. Maar eerst de gauw van Vitesse en Rosaline. Can't wait to see my girl. She's been a travel in the world. Roseline. Nederlandse band Vitesse hoorde je hier op de Zandvoortse radio. En uh, de mooie single Rosalind uh, Rendel. Goedemiddag. Ja, een hey, Goedemiddag. Uh, een hoe is het daar in het bruisende Amsterdam? Jongens, Amsterdam is één grote, hoe ga je het zeggen, regenboogwolk, zullen we maar zeggen hier. Hè? Gewoon, uh, Lekker heel veel kleuren waarschijnlijk en uh, gezelligheid. Is, uh...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 Nou ja, kijk, op, de, op Spaar stak de Fiat er uiteindelijk ook wel een beetje... tenminste de wedstrijdleiding er een stopje voor, hè. Met de Max die op een regenafstelling stond en dat uh, klaar voor was. En ja, jongens, dan gaat het regenen en dan mogen ze niet meer rijden. Ja, hoe erg is dat? Jeetje, wat een flauwe kul zeg. Nou ja, iedereen heeft daar zijn mening over. Ik zeg eigenlijk gewoon, of je nou wel of geen regenband, het wel of niet doen...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 Ja, dus ja, dan is, is de, de, de hele leukigheid is er vanaf eigenlijk, hè Dan? Nou ja, ja, weet je, het is de wedstrijdlijn die het eigenlijk beslist, hè. En, en uh, de meningen van de rijders zijn er ook verschillend over. Ja, zeker. Fai ja, in de Formule 1 hoort er gewoon bij. Als je gewoon alles gaat uitsluiten, ja, dan, dan wordt het toch wel een beetje heel erg uh, robotformule. En dan denk ik van, jongens... Uh, Waar zitten we eigenlijk nog naar te kijken? Wat we daar moesten zeggen, op deze manier. Ja, ja, toch? ja zou, zou het ook bij dat uh, besluit uh, te maken kunnen hebben... is dat die regenbanden het gewoon helemaal niet doen op die Formule 1-auto's? Ja, dan rij je gewoon wat langzamer. Ja. Klaar? Ja, ja dat zou ik zo... Ja, uiteindelijk, dat uiteindelijk, uiteindelijk, doen ze toch al, hè? Want ze gaan nooit voor want ze moeten hun banden sparen, ze moeten dat aan. Nou, dan rij je nog wat langzamer, klaar. Nee, uh, ja, heel simpel. Uh, uh, het, het gaat, op deze huidige familieauto's gaat het gewoon niet. En uh, ik hoop dat de volgend jaar, als we daar toch weer een uh, vlakke vloer gaan krijgen... ...minder van die flipjes en flapjes op die auto, dat het wel gewoon weer kan. Ja, maar Max, uh, Max had uh, duidelijk gezegd van, uh, kom op, uh, race met die hap, uh, zeg maar. Ja, nou ja, maar dat is ook een echte race, Maar er zijn ook wel een paar die lopen tussen Europa van, ik zie helemaal me niks meer. Ga lekker naar thuis zitten op de bank, maar ga niet in zo'n auto zitten. Nee, helemaal waar. Dat ja, en de Wolf was het ook <laughs> helemaal met hem uh, Max eens uh, trouwens, he, op ja. dat uh, punt. Nou, maar ik vind het, je kan het ook uh, ten opzichte van die uh, uiteindelijk. Uh, ten opzichte van je fans niet maken. Al oh, die uh, mensen die een hoop geld hebben neergelegd. en dan maar wachten, wachten, wachten. En ik zei al gelijk: nou, op het moment dat ze weer niet van stad gaan. zoals een paar jaar geleden, heb ik nieuws voor je. wordt er een hele schuur afgebroken. Want dan zijn de mensen er echt klaar mee. Ja. En, uh, dus, en, en, en dat had ik ook heel erg terecht gevonden. Maar, en, en weet je, of het dan gevaarlijk is of niet gevaarlijk. Je race. En bij racen is, oh, altijd, is uh, altijd. een... Uh,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 Uh, maar die, met die snel die ze daar rijden, he, over, uh, uh, gemiddelde rondjes uh, over de 300 kilometer per uur... Nou, dan wil je ook geen, niet meer planning krijgen met dat soort dingen. Want dan is er op de muur gewoon heel dichtbij. He. Dan heb je geen kansen meer. Nee, dat is dat ook heel zo. Ja. Maar op een, op een gewoon een, uh, een, een roodse is dat doen zeker als het regentrijd, is ook gewoon hoor. Ja. Dan uh, gaan ze ook gewoon van start. En op uh, de stratenwedstrijden ook. Oké, okay, ja. oké. Okay. Nou ja, dus. Ja, ik weet nou, even zijn mening erover. Maar, ja, ja ik zeker. Ik zou zeggen, watjes, allemaal watjes. Ja, laten we hopen dat ze de volgende, volgende regenbui niet meteen weer uh, de boel uh, gaan uh, saboteren. Zo noem ik het maar even. Uh, ik weet niet wat de voorspellingen morgen voor Hongarije zijn. Ik had niet en, geen idee. Ik <laughs> ja. zie wel dat er een beetje, ja, op dit moment een beetje grijze lucht uh, hangt daar. Ja. En uh, ja, toch wel een beetje, uh, het ziet er enigszins uh, toch wel een klein beetje dreigend uit uh, daar. Nou ja, we gaan het wel zien. Laten we hopen dat het gewoon... Uh, dat als ze daar geregen dat ze ook gewoon gaan rijden. Laten we daar maar ophouden. Ja, want maar, uh, zit ze daar ook tussen de bergen trouwens? Zie ik dat een beetje ja, als ze Ja, een beetje, kijkt? maar... Daar kan, daar kan het wel wat meer weg. Als het een beetje gaat waaien, dan is het uh, ook gewoon uh, weg, weg, zeg maar. En, uh, dus... Uh, kijk, spaar blijft het wel tussen die bomen hangen, hè. Maar dan nog. Jongen, dan trap je trapje op rem en ga je 20 meter verder achter je rijden. Achter de andere auto rijden, klaar. Ja. Dan kan het wel. Ja, ja, ja. Ja, ja, dus, wat, was, uh, wat was het ja, maar... dramatisch tijdens de vrije trainingen in, uh, voor uh, Red Bull dan, hè? Daar heb ik het over. Ik heb net twaalfde gehoord. Het wist je net gelezen. Ja, twa twaalfde en negentiende. Ja, jongens, dat is niet goed, hè? Nee, dat, dat, is, dat is niet nee. goed, niet.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 Ja, We ah, volgen het meteen ja. uh, live en uh, ja, er, er zijn er nog een paar op de baan. Even kijken, Castelio Con, Hulkenberg, ja, uh, Calapinto die is uh, voorbij aan Tsunoda. Nee! Ja, nee. dus die is vijftiende <laughs> op dit moment. Dus um, daar ligt hij eruit, klaar. Ja, 16e plek op dit moment Tsunoda. Ja jongens, jongens, jongens, jongens. En dan staat Max daar Q2 niet haalt, hè? Oeh, die laatste 10 niet haalt. Dan hebben we toch wel.. Hebben ze daar toch wel dan gaan alle online bellen gaan, uh, gaan af hoor. Ja, en, te, en terecht Max op dit moment op de elfde plek. Dus dat is ook niet zo uh, geweldig. Ja. Nee, en hoe ga, hoe gaan, de, de, die verbaasden me dit weekend, de Martins gaan erg aan. Ja, lekker uh, Alonso op de tweede plek. Ja, ik bedoel maar. Dus e dat is goed, hè? Ja, dat is heel goed. Dat is heel goed. Ja, dat is heel goed. In één keer, ja, hè? In één keer komt dat. Waar, waar komt het kies vandaan kies. in één keer? Ja, geen idee. Of die auto op dit circuit heeft. ligt geen idee. Want uh, ik denk niet dat ze heel veel motorvermogen hebben gekregen. Nee. Maar je doet die auto gewoon daar. Ja, uh. Les Roos, ook in één keer een betere rijder geworden of zo. Uh, heel, heel apart.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 Uh, ook die gaat uh, in zo'n katje uh, met zijn ouwe, uh, met zijn oude uh, bierpjes uh, gaat hij in zo'n katje zitten. Oh jee Jan, dan, oh, jee. Dan, dan oh jee. Twee kilometer per uur, hè? Gewoon met drie centimeter uh, over, uh, boven het asfalt. Oh jee. En dan,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 Ja, Ars uh, zit ik volgende week met onze eigen jongtuin met doorkart jammers en dan gaan we ook gestart met uh, 49 auto's. Dus... Zo, wat een mooi veld. Op, met een hele grote, grote bakken erbij en dan uh, gaan we het publiek even laten zien hoe leuk een historische rij kan zijn. Gaaf, dat gaaf, leuk, ja. gaaf, gaaf, gaaf. Dus, uh, ja. wordt ook een feestje. Het heet tegenwoordig, uh, uh, jij zei al... net aan het begin ren. sorry dat ik je stoor, maar uh, ja. Jack, uh, Jack's Casino Racing Days. Voor mij is het nog steeds de Risla Racing Days, eh, zeg maar. Ja, dat was het vroeger natuurlijk. Maar ja, tegenwoordig hebben ze dan de hoofdpont. Tijdens die Jacks waar je ja, volgens mij maar gokken. Ik, ik heb het dan nooit gedaan, maar dat maakt helemaal niet uit. Seriously. Nee, rook ook niet, of wel? Nee nee, nee, nee. Voor de Risla? Nee, ro Sonic, rook ook niet, nee. <cofie> oh, uh, nee, oké, okay, nou ja. Wat een braaf mannetje ben ik. Ja, ja, inderdaad, wel, on, yeah. zeg. Jeetje. <cofie> en uh, <cofie> ja, de naam van Circuit Zandvoort is ook onlangs veranderd, natuurlijk.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 Zou het dan uh, extra druk worden op uh, Zandvoort? Ik heb geen idee hoe het met de voorverkoop gaat. De zoals is het de uitgekocht in de voorverkoop, maar dat is het nog niet. Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat we ook bedrijven nog een keer instappen. Dat hoop ik wel voor ze. Maar dat ook mensen toch nog een keer dat willen meemaken. Ja, dat lijkt mij wel, ja. Ja, want het is wel... Hoe, uh, ik denk zelfs dat het niet uitmaakt waar Max rijdt. Kijk, als Max voor je rijdt en wint, is geweldig, ook dit jaar. Maar het is daar toch gewoon altijd een feestje. Dus dat is goed, toch? Maar, uh, dat moeten we hebben. Zeker, en, en het uh, hele dorp erbij, dat uh, beginnen ook. Trouwens, maandag uh, worden alle vlaggen opgehangen in het centrum, uh, heb ik net gehoord. Ja, dus, uh... nou, kijk, als je het dorp daarvan mee kan profiteren, is dat toch helemaal prachtig? Maar, uh, en uh, dat hoop ik wel voor. Voor, voor de de breakfasts, uh, de cafés, de restaurant dat ze lekker uiteindelijk gewoon heel erg hè, mee profiteren van zijn Want maar daar doen ze het ook wel een beetje voor op, op het sfeer, hoor. niet om hun eigen buiten, maar uit die regio moeten gewoon hè, heel erg van genieten natuurlijk. Ja, zo is het ook. Zo is het. Ook. Ze doen het al, alles natuurlijk. En, ja. Ook een mopperen ze af en toe hè, de de buurgemeente, maar ze kunnen er ook van profiteren. Nou ja, weet je, mopperen mogen we. Dat, dat zijn we. Eh, laten we zo zeggen.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 Dank je Lekker Is het een beetje lekker weer bij jou nu, of valt het... Nee, het is bewolkt, maar het is droog. Dat is het belangrijkste. En het is een beetje frisjes, maar ja, dat maakt allemaal niet uit. het is goed. En dan volgende week vanaf Assen. Gaan we weer spreken. Ja, oké. Nou ja, dat lijkt me gezellig. Ja, dan zijn we daar. En als er nog mensen gewoon langs willen komen, kom ook even langskijken. Bij ons op het EIT-CCP-Loco, daar kan je in de mooiste auto zitten. is altijd leuk. Ja,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 Ja, uh, ja. Nou, gooi een handdoekje voor zijn auto. Ja, nou ja, ja. De handdoek in de ring, hè? ik vond het wel een hele goede trouwens. Ja, hij, wel, <laughs> hij was wel. Hij, hij, hij heeft wel gesloten gekregen geloof ik, hè? maar het mocht niet. Hè? Daar weet nee, van, nee, het al. mocht niet. Het was wel een waarschuwing wat hij gehad heeft. Ja, nou ja, het is allemaal niet anders. <laughs> ja, toch? Nee, maar hoe kan het dan dat er in één keer die, die doek dan in de weg zit? Nou ja, Hij heeft hem zelf waarschijnlijk gebruikt, maar ik heb zoiets. Je kan hem ook even tussen, je gooit ons, uh, proppen als je aan het rijden bent. En dan neem je hem je, je mee naar de pits. Dus, uh, maar ja, Max is Max. Je doet ook alles even anders, zullen we maar even. Ja. Hij was er was een beetje klaar mee, hoor. ook uh, gisteren ja. al, denk ik. Hij ja, ik denkt er wel, ja. ja. Het wel. Rindel, we het fijn, zeker fijn. weten. Dankjewel en een fijne race morgen. Veel plezier nog in Amsterdam. Dankjewel. Oké, okay, tot volgende week. Hoi. Sport Live vanuit Amsterdam. Bij de parade was Randall Lawson aanwezig. En uiteraard ook met onze pit reports. Er spraken we over dat het niet zo lekker gaat daar op Hongarije. Met Max verstappen. En Tsunoda in de Red Bull. Dat is meer dan dramatisch. Toch is Max door naar de Q2 van de kwalificatie. En staat hij op dit moment op de achtste plek. En de eerste tien gaan door naar de Q3. En dan mogen ze om Paul gaan knokken.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 Ja, en hij had ook ja. voor een Kees voor gezorgd die daar de ouderen vermaakte. Ja, Kees Oud, dat is een, een artiest uit Schorrel. Het plaatsje Schorrel boven het kanaal. En daar is hij zo'n beetje geboren en getogen ook in die regio. En, en Kees is naast de, is een entertainment- en accordeonist. En um, hij was dus toen ik als. als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 daar, uh, daar was hij een paar uur eerder gekomen en toen heeft hij daar uh, met mij een gezellig babbeltje gehouden. Het leuke is, dat had ik dus nog nooit eerder gedaan Rob, maar het is zo leuk om een muzikant in, uh, te interviewen. Terwijl hij zijn, zijn instrument bij zich heeft, oh. dan, dan, ja, dat, dan speelt hij af en toe ook een beetje en dan zingt hij ook, ook af en toe een beetje. En uh, ik was eerst een beetje uh, ja, technisch gezien, hè? je bent... Uh,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 Dus Kees, die boes daar uit sleuren en trekken om er geluid uit te krijgen. Dus hij moest het, uh, echt het Zweedse beeld aan spelen om uh, een leuke uh, moppie muziek uit te krijgen. Maar het is wel allemaal gelukt. Nou ja, dat soort verhalen. Ja, geweldig.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 Ja, ja, morgen dus bij ZFM Zandvoort van 9 uur avond tot 11 uur avond. En dan uh, uh, ja, via de website. En uh, uh, natuurlijk, ja, jij weet dat beter dan ik, Rob. Erop... Ja, dat is uh, www-live.nl. Uh, www nee, nou zeg ik het ook verkeerd. Ja, ja, ZFM-live.nl, daar kijk je ook uh, live mee als er uh, een uh, live programma is. Met jou niet, want ja. dat is van tevoren opgenomen, zoals we nu ja. zeggen. Maar normaal gesproken kijk je dan ook live mee in de studio aan de Tolweg 10A. En dat is altijd leuk om mee te ja, kijken. Precies. En verder kan je op D&B ook luisteren. In de hele regio uh, trouwens. Ja, D&B. Uh, Tot aan Amsterdam aan toe beukt dat signaal uh, de hele regio in. Zo, tv-kanalen, etenfrequenties. Dus er veel om vooral voor onze Belgische vrienden vind ik dat leuk dat er de internetverbindingen is. En dan...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 Uh, let's work. Oh ja, dat is, ja. Uh, dat is wel een goeie. Oh, dan hebben we het toch over tempo. Nou, die heeft de tempo er wel in zitten, onze oude, <laughs> ja, uh, uh, oude Mick. Ja, die werkt wel door, oude Mick. Die werkt wel door, ja. zeker. Nou, ja, het is een uh, goede plaat hè, om uh, te draaien. Ik moet alleen mijn ja. computer even meewerken natuurlijk. <laughs> nee, hij komt er wel aan hoor, dus uh, even ja, rustig aan. Dus uh, dan, uh, dan, uh, dan zoek we het even uit. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Kijk, ja, daar is je al. In, Rammelen met die kar. We, ja. we, we gaan hem. Hij zit weer vast. Oh, hij zit weer vast. Voor... Ja, ja, ja. Nee, ja. Komt eraan, hoor. De, let's work van de Mick Jagger. Dankjewel en uh, we gaan morgenavond luisteren naar je Benau. Gezellig, dankjewel. Oh, Oké, okay. hoi, hoi. hoi, hoor. hoi. hoi. Als Vrijwilliger heeft collega Benneveug flink gewerkt in juli. Bij Strampelvier in Talassa. En uh, ja, daar kwam je ook Kees Oud tegen... waar hij dan morgen een podcast over... Uh, althans, hij heeft er een podcast over gemaakt. Die kan je op uh, ingesprekmet.info uh, terug horen. En morgen heeft hij ook een radio uitzending met uh, diezelfde Kees Oud-Fred. Uh, ja, ik... Uh... Ik had het uh, gewoond inderdaad. Oké, okay, oké. Okay. Uh, van de accordeon. Uh, van de accordeon. Oh, dus je was aan het luisteren. Kijk, ja, dat zijn... Uh, ik was onderweg. Dat, zijn goede, dat zijn goede berichten. <laughs> nou, ik zit er vandaag in mijn eentje, want uh, Richard uh, is helaas ziek. Nogmaals, beterschap uh, Richard. Ja, ook beterschap voor mij. En, uh, en we hopen hem weer uh, snel uh, tegen te komen bij de radio.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 Ja, ze zeggen altijd, wat er nu gevallen is, valt later niet meer, hè? Dus, uh... Nee, dus, uh, nou ja, in ieder geval het moment dat ik daar aankom, dan uh, de schijnzonnetje. <laughs> you bring on the uh, Fred. Dus ik uh, neem een zonnetje daar naartoe. Ja, precies. Nou, dankjewel. Dan is hier, uh, hij is hier al schaars en dan, dan is hij helemaal weg. Maar goed, okay. uh, ja, nou ja, mooi. En uh, morgen vanavond uh, weer een uitzending. Ja, en uh, ja, rustige uitzending. Uh, We gaan eventjes wat mensen bellen.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 Aha, ja. ja. Daar gaan we dadelijk het, het een en ander over vragen. Ja, en ik ken wel meer mensen die op dit moment een biertje in hun hand hebben. Dus ja, uh... of, of iets anders in ieder geval. <lacht> Zo ver gaan we ook weer niet. Uh... Nou ja, of niet op die toer. <lacht> <lacht> Oké, okay, ja, en verder? Brian, <lacht> Brian Jongsma gaan we bellen over zijn nieuwe single Leven Hoe Ik Wil. En Fabian Somers gaan we bellen over. Ja, lekker stappen. Lekker stappen, dat is altijd mooi. Dat is altijd prima. En het is weer zaterdagavond, daar gaan we weer heen. Dat is de stappersavond. Ook altijd ja. op de radio lekkere, lekkere dansmuziek en zo. Ja, Jossen stappen ook. <laughs> ja. ja. En, uh, en Max gaat vers stappen, waarschijnlijk. hè? Ja, Dan in, in, in de ja, ja, ja. ja hij was uh, gekwalificeerd voor de Q2. hè? Ja, wel. Ja. De Q3 bedoel je. Q3. Ja, Q3. Q3. Ja, Q3. Oh, oké. Okay.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 Dus het is zfmartiesten.nl en dan ja. vind je het wel. Uh, rechtsboven het hoekje. Rechtsboven, klik en de klik. Ja, je hoeft er geen bril bij op te zetten, want het <lacht> staat er mijn grote Oké, oké. Nou, helemaal goed. Dankjewel, je wel, Fred. Veel plezier, hè? Ja, dankjewel. En we gaan nog even naar uh, Feest, uh, Feest op het Plein. Feest in de tent, die was er ook, uh, zeg maar, bij Feest op het Plein. Mart Hoogkamer. Ligt het aan mij of zie ik de